Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het eerste openlijk homoseksuele parlementslid van Brazilië is vanwege doodsbedreigingen naar Europa gevlucht. Hij verlaat de politiek en keert niet meer terug omdat er zoveel leugens over hem worden verspreid, zegt hij. De politicus zegt dat de nieuwe president, Bolsonaro, hem in het openbaar heeft beledigd en homofobie heeft aangewakkerd. Een oplossing voor het kinderpardon is nog ver weg, zegt staatssecretaris Harbers. Hij weet voorlopig niet hoe de coalitiepartijen... uit het meningsverschil moeten komen. CDA, D66 en ChristenUnie zijn voor een verruiming van het kinderpardon. Zij willen dat de VVD-staatssecretaris opnieuw kijkt... naar de honderden zaken die tot nu toe buiten het pardon vallen. Defensie kreeg wel degelijk klachten van militairen... over afvalverbrandingen in Afghanistan. Militairen zeggen ziek te zijn geworden van de verbrandingen in de open lucht. Het Dagblad van het Noorden zegt bewijs in handen te hebben... dat militairen zich hebben gemeld bij de legertop. Maar vorige week zei minister Bijleveld nog... dat haar ministerie nooit klachten heeft ontvangen. Het dodental van aardverschuivingen en overstromingen in Indonesië... is opgelopen tot ongeveer 60. De afgelopen dagen waren er zware regenbuien op Sulawesi. Nu het water zich terugtrekt worden er steeds meer slachtoffers gevonden. Vanwege het noodweer hebben meer dan 3000 mensen hun huis verlaten. Tennisser Novak Djokovic heeft zonder veel moeite... de finale van de Australian Open bereikt. De Servische nummer 1 van de wereld... speelde de Fransman Luca Pui in drie sets weg. Djokovic staat voor de zevende keer in de finale in Melbourne. Zijn vorige zes finales won hij allemaal. De Spanjaard Rafael Nadal is zijn tegenstander. Het weer, in de loop van de middag vanuit het westen... sneeuw die later overgaat in regen. Lokaal kan het ijzelen. Uiteindelijk loopt de temperatuur op tot boven het vriespunt...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 Alles, alles, Maar alles ging over de lieve. We vergaten alles. In een brief, net en als je in een liedje sleef. Ik, ik zal alles voor je kunnen voor je liefde leefje. En je iets kreeding, je vaak in overmaten. Ik kon de rempels van het leven waar me overlaten. Jees op mij de haven, kap is uw Je had je vrienden net de vaak over mij verteld. We staan samen naar de tafel met de mondjes dicht. Church <laughs> vem Alles maar ik rijd te lang in deze tunnel. En ik zie geen licht, zie je ook verdicht voor onze laatste set. Kijk terug naar het kleine huisje met klein bed. Wil ik gaan zeggen, ik weet het ook van jou En op het eind vertellen Zo weet ik en ik heb mijn god geen goesting om te hangen in de zetel dat slapen en even god staan. Ik moet je vandaag negers staan.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 18 Sant Melo op de kade, een meisje heel alleen.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 And if you Je hou, als je dit niet hoort Ik geef hiermee mijn hart En mijn ieder woord Als je mij aankijkt, Voel ik me bevrijd Van twijfel en onzekerheid Weet dat ik van je hou Als ik voor je sta Dan laat ik pas echt zien Dat ik voor je ga Als je dit niet voelt Dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan Naar een oorlog we staan Weet je nog die zoen, onze eerste zoen We kregen geen genoeg, bleven het overdoen Het lijkt verleden tijd, we zijn elkaar nu kwijt Maar iets in mij zegt het is niet voorbij nog die keer, onze eerste keer. We hadden toen beloofd met een ander nooit nee. in de gebroken hart. Het was een valse start van de mooiste. Voel ik me bevrijd van twijfel en onzekerheid En dat ik als ik voor je sta, voor je sta. Dan laat ik zien dat ik voor je ga Als je, als je ga. dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan En vergeet me voor alle fouten. Ik stuur het oh, oh, oh. onmacht om die kwijt te raken. See you.